9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron veroordeelt het geweld van de demonstranten... in gele hesjes in Parijs. De gebeurtenissen zijn niet goed te praten, zei Macron in Argentinië... waar die is voor de G20-top. Volgens hem zijn de railschoppers erop uit om chaos te creëren. Macron zegt dat ze zullen worden berecht. Inmiddels zijn 255 betogers in Parijs opgepakt. Ze hebben met flessen en stenen naar de politie gegooid. Zeker 16 agenten raakten gewond... Verschillende metrostations en enkele warenhuizen, zoals Lafayette, werden uit voorzorg gesloten. Op de A15 zijn twee mensen aangereden toen ze waren uitgestapt na een botsing. Dat gebeurde bij Echtelt in de Betuwe. Bij het invoegen op de snelweg raakten twee auto's elkaar, waarna de twee inzittenden uitstapten. Ze werden toen geschept door een voorbijrijdende auto. Ze zijn zwaar gewond. De bestuurder van die auto is aangehouden. De A15 tussen Ochten en Tiel werd afgesloten voor onderzoek. Wetenschappers zijn erin geslaagd bij Australië miljoenen koraal-eitjes op te zuigen. Daarmee willen ze kunstmatig nieuw koraal kweken. Afgelopen week kwam het plan groot in het nieuws. Het wachten was op het moment dat het koraal van het Great Barrier Reef de eitjes zou loslaten. Dat gebeurde afgelopen nacht. De enorme plakkaten met eitjes werden opgezogen in tanks die zijn ontworpen door de TU Delft... Nu kunnen de wetenschappers proberen in grote zeebassins nieuw koraal te kweken. Later moet dat koraal worden teruggeplaatst in het Great Barrier Reef... dat zwaar te lijden heeft onder de klimaatverandering. In de Eredivisie is Vitesse er in eigen huis niet in geslaagd te winnen van Emmen. Het werd 1-1... Daardoor blijven de Arnhemmers op de ranglijst op gelijke hoogte staan met FC Utrecht. Ze hebben allebei 22 punten uit 14 wedstrijden en staan daarmee op plek 4 en 5. Morgen kunnen ze worden ingehaald door Heracles als die ploeg wint van VVV Venlo. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg. Minima vannacht rond 10 graden. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen. Morgenmiddag is het vaker droog met in het westen mogelijk wat zon. En het wordt dan 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu the Nightwalk. Welkom to Nightwalks Main Stage, the Best house, Club, Tech House, Deep House DJs and more. Nightwalks Main Stage, hosted by Mario Zandvoort. Ladies and gentlemen, zaterdagavond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 Mario Zandvoort, voor zaterdagavond op CGFM. We'll yeah. be yeah. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En natuurlijk iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show nieuws, de party op en het team beste plaat van Danfou. Tweede uurtje DJ Mauzo met zijn Global House 5. De derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens, opening. Bekend van hetzelfde welbekende telefoon. Uh, de Telefighter. Uh, Spargo, samen met uh, de dochter van een van de zangers, uh, uh, Jazzy Bobby, met You and Me. Ze maakt er een remix van en ja, ik moet zeggen, ik ken het nog uit mijn jeugd, Spargo. En uh, toen ik hier ooit, honderd jaar geleden begon bij ZFM, uh, in de Watertoren was dat nog. Toen moest ik deze platen dat in de non-stop draaien, Dat ik het gewoon een gezellig nummer komt. Als opening dus, nieuwe remix 2018, You and Me, onderweg zometeen. meteen. Lulux, Frenna en Little Kleine komen eraan, maar is Jack Jones en... Years and Years met het nieuw plaatje Play. Je hier op CMM Zandvoort in de Nightwalk.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 Ford. Ford. Got no breaks at all, no. Got no protocol. No time to stop, no time to slow down for a second. No time for looking back and breathing present. Oh, Not scared to cause any trouble. And I wish I could... I'll be was uh, Lulux, net als een DJ. Was uh, naar een uh, Riders Comba camp geweest. En daar heeft hij zijn nieuwe nummer, Be the Same, geschreven. Het nummer zat uh, ja, bij verschillende raadsstations in de bak. En uh, behoorlijk gepromoot. En uh, je kunt hem waarschijnlijk wel kennen van de tracks als Missing You. On the Go en Contact. En dit is een nieuwe plaat, Be the Same. Lulo, dus uh, Lulo worden, wordt hij ook wel genoemd. Uh, nou, volgens mij. Hè? <laughs> Lulux, volgens mij een beetje Fransachtig. Uh, dus uh, ja, hè, doe er wat leuks mee. En daarvoor horen we muziek van Frenna en Lil Kleine met Verleden Tijd. En over Lil Kleine gesproken. Lil Kleine die staat op 11 mei, dat is op zaterdag 11 mei moet ik zeggen, twee keer in de Dome de rapper geeft middags een extra optreden omdat de show in de avond op donderdag binnen een uur was uitverkocht. Dat was afgelopen donderdag. Dit is zo dik als je denkt dat het niet groter kan. Verkoop je gewoon eventjes de Dome binnen een uur uit en konden hun een tweede show aan. Zo jubelt Little Klein. Ik ben mijn fans zo dankbaar ik heb er zoveel zin in om dit met hun te gaan beleven. Little Klein is de eerste Nederlandse rapper die solo in de Dome staat... En uh, ja, afgelopen maandag uh, vertelde hij al in de wereldrijd door... de grootste plannen te hebben voor zijn show... die uh, gewoon keihard Het Concert heet. Ja, een naam kon er niet verzinnen. Al oh, lekker toepasselijk, Het Concert. Je moet denken aan iets wat nog nooit is vertoond in Nederland. Ik wil niemand show afkraken, maar ik denk aan een, uh, aan, uh, een internationale show. Ik weet niet hoe ze... Hoe ze, hoe ze uh, hoe zijn taal boven de, buiten de grens is, maar uh, ik moet zeggen, ik heb een paar keer persoonlijk mogen ontmoeten en uh, dat was in zijn begincarrière, was hij nog een beetje popi-opi, uh, ik, ik ben heel klein en uh, jij bent niks. En uh, ja, dat hebben we aardig omlopen turnen en, uh, en als je tegenwoordig naar The Voice kijkt, niet dat ik daar een fan van ben, maar af en toe moet je even kijken natuurlijk voor nieuw talent, misschien geschikt voor de radio natuurlijk. En uh, ja, ik moet zeggen, ik vind hem de enige goeie in het hele clubje, ook al kan hij dan niet zingen. Het is natuurlijk een rapper, maar uh, ja, ik denk dat die jongen er wel gaat komen. Zie je wel, Miss Antvoort. De Nightwalk op deze zaterdagavond. Muziek, Benny Blanco en Kelvin Harris. Nieuwe muziek, I found you. I can say what I'm feeling. If I don't know how to move. I can say what I believe in. If I only believe in you. I travel many roads.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 Sandro Silva en Anjuli met Show Me. Een napel muziek van uh, Jack Wins. U zingt Eli met Alive. En ze werden het even tijd voor de partyblade. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Op deze zaterdag 1 december. hè. Tot vier uh, nachtjes verwijderd van uh, pakjesavond. Sinterklaas in. En dan uh, gaan we op naar de kerst en zo. Stroom we langzaam door. 2019 en ik beter. Zitten we daarin wat voor leuke feestjes nou we gaan op deze zaterdagavond. Nou als altijd beginnen we even met de Escape in Amsterdam. Vanavond het uh, wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape natuurlijk. En voor meer informatie check de website escape.nl. is natuurlijk onze eigen zandvoortser Raymond En hij doet ook de line-up. vanavond meegenomen Plastic Punk uit Duitsland. En Joshua Walter en MC Janto. Dat vanavond dus in Escape in Amsterdam als feestje Brainwash. En als we nog verder gaan, dan komen we bij Club R, Geen idee wat er vanavond te doen is. Dus waarschijnlijk RB en hip hop. Dat hebben ze de laatste tijd vaker. Maar ik heb geen flyerpons ontvangen. Dus je moet zelf maar even kijken op Clubair.nl. Of het is gewoon geloof ik Air.nl. Uh, nog een feestje is in de Melkweg vanavond. Encore. Begint er de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl. Met onder andere From Paris L. de Bouncing Hip Hop Love DJ Soul Crew. Met de DJ Jaw en Sock Flowers. En uh, in de Amsterdamzaal uh, hebben we SP, DJ Prime en DJ uh, Sylvania. Het is allemaal hostend bij uh, Amarthe. Dat is vanavond dus in de melkweg Ancor Amsterdam. Het begint allemaal rond de klok van middernacht. En nog een leuk feestje. Nog niet uitverkocht geloof ik. Oh, dan moet je portemonneer op open doen. Want uh, de voorverkoop was rond 49,50 euro. In, uh, in Avas Live vanavond. Uh, Warface present Live for This. Nou, dat kan alleen maar stevige hakken en beuken zijn. Hè. Check even de website. livefordisevent.nl Met natuurlijk Warface, Disturb, e Force en Vitrop. Presents uh, Bomb Squad Live. Delete Deadly Guns. Seva Subsonic, Mark with AK, Luna, Artifacts, Noise. Nou, nog veel meer. Ik zeg gewoon op de website livefordisevent.nl De dus in AFAS Live. Het oude Heineken Music, de oude Heineken musical Ja, ik vind die naam toch echt wat lekkerder klinken. Maar ja, eh, Heineken is geen eigenaar meer. Ook niet Grons, ook niet eh, Amstel, ook niet Bavaria, Maar eh, AFAS, die hebben een heleboel voetbalstadions ook. Hè. Onder andere het... Eh, het Voetbalstadion van AZ is ook uh, gesponsord door uh, AFA. In ieder geval, we gaan even verder. Laatste feestje, wat dichter bij huis in Haarlem. Vanavond in de Stalker Friday begint ook rond de klok van middernacht nu tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie de, de website clubstalker.nl met mans, Artie Tone en Hilas. In de bovenzaal hip hop, urban R&B met DJ Sam. Dat is vanavond in Club Stalker. En tot zover ook, de partyupdate. Doe met muziek, want avond zit ik natuurlijk bij de radio gekluisterd. 1 december, wat dacht je van? Muziek uit een buurland. Duitsland, wel te verstaan. Robin Schulz met Speechless. Dat doe je samen met Erik Sirola. You don't stop. you don't stop. <laughs> Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van uh, LDV Music Factory met Javelin calling out your name en daarvoor horen we muziek van Firebeats, muziek uit Nederland eigen bodem. Firebeats samen met Jozo met Rock to the Rhythm. En zo, werd het even tijd voor de 10boven beste plaat voor de dansvloer. Deze week op 10 Sony Vodera met Too Love featuring Shannon Saunders. Op 9, Nohan Solo met Akira. Op 8, David Pijn met Nobody. En op 7, River Star met Picnic. Op 6, ik laat die zojuist horen, Adelphi Music Factory met Javelin. Op 5, deze week Jack Back met It Happens Sometimes. En op 4, Mighty Mouse met The Spirit. Op 3, Nathema Sugar Hill met Komava. Uh, en op 2, The Sneaky Sound System met David Pijn met Can't Help the Way That I Feel. En deze week, net als vorige week op nummer 1, Boy Slim met Praise You, de Purple Disco Machine Extended Remix. Nou, die heb je ook al weer zo vaak gehoord dat we hem gewoon niet gaan draaien. We gaan een andere muziek draaien. Wat dacht je van Sick Individuals? Futuring Neve met Symphony. tezamen met Michelle Weeks, met The Day... ...de Alaya Gallo remix... ...en daarvoor Saint J David... ...Sint David moet ik zeggen... ...met I'm On Beat House Let's Play House... ...en tot zover ook deze... deze ...dit uurtje... Eh, beetje splaatproblemen vandaag... Tot zover dit uurtje van uh, The Night Block. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we terug met DJ Mausel. Met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cabaschetti. Voor nu nog even muziek. Misschien nog even Luca Bonaire. De Bonaire moet ik zeggen. Met Sanctuary, maar eerst die Criss Cross Amsterdam. Vorige week kondigde ik hem al aan, maar toen mocht ik hem nog niet draaien. Maar ik mag hem nu officieel draaien, want hij is afgelopen vrijdag... eigenlijk officieel gereleased, dus... Uh... Of donderdag zelfs, maar uh, de versie die ik had, die mocht ik niet draaien. Want dat was niet de officiële versie. Maar nu heb ik hem dan wel. Chris Cross Amsterdam en Ali Broek en Maasai met Vámonos. Tot zometeen na de break. <middels> Je hebt het niet nodig om te praten. Je hebt het niet nodig om te praten. Je hebt het niet nodig om te praten. Je hebt het niet nodig om te praten. Je te praten. te vayas conmigo hebt a la cama la, gozar, no dije, vámonos, vámonos, vámonos. A la cama, a la, cama a la cama no